12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Kans op coalitie in Griekenland steeds kleiner... en de beurzen reageren negatief. Gevechten in Syrië ten noorden van Homs en Ruud van Nistelrooy stopt ermee. Zon vandaag, sluierbewolking en de middagtemperatuur van 13 graden in het noorden... tot 18 in het zuiden.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 En die grote linkse partij Syriza heeft al afgezegd voor die bijeenkomst. En als Papoulias er niet in slaagt om een opening te maken... dan moet hij volgens de Griekse wet opnieuw verkiezingen uitschrijven. Volgens opiniepeilingen wordt Syriza dan de grootste partij. Die partij wijst bezuinigingen af... maar wil wel dat Griekenland in de euro blijft. Die spanningen in Griekenland en die speculaties over een mogelijke uittocht uit de Euro van de Grieken, die hebben op de financiële markten de aandelenkoersen omlaag uh, uh, gedrukt en de rente opgejaagd voor zwakke Eurolanden. Sommige centrale bankiers, ook kredietbeoordelaar Moody's denken dat de kans op een vertrek van Griekenland toch wel groter wordt. Economieredacteur André Meinema, hoe, uh, hoe, Wat zijn de cijfers eigenlijk op de beurzen? Op nou, dit moment allemaal een hele dikke minder Jan. Uh, min uh, 2,3 voor de AIX op 298 punten. De belangrijkste andere Europese beurzen dan allemaal verliezen... die groter zijn dan 2 En de beurs van uh, Athene... Uh, die staat zelfs op een verlies van meer dan 4 Vooral de bankaandelen die uh, krijgen harde klappen. ING wordt op onze eigen beurs. Die staat uh, ruim 5 lager. Want de vrees natuurlijk is bij beleggers... als de problemen in Griekenland bijvoorbeeld overslaan naar andere landen... Uh, Italië of Spanje... dat dan met name dan de banken die dik in uh, staatspapier zitten... die dik in elkaar zitten, in, in de banken zelf... Uh, daar behoorlijk klappen van gaan krijgen. Dus die vrees die is uh, behoorlijk groot... En eh, met name dan ook de, zeg maar, in het geval van. stel nu dat Griekenland inderdaad uit de euro zou stappen. of uit de euro gezet zal gaan worden. omdat ze niet willen meebezuinigen. en dus niet anders kunnen. of de geldkraan vanuit Europa dicht wordt gedraaid. in hoeverre zijn dan andere landen als Italië en Spanje. bestand tegen dat soort eh, verschuivingen? Ja, want die landen hebben gewoon ook geld nodig. Die ja. hebben dan weer geld opgehaald op de obligatiemarkten. die hebben ook een staatsschuld die gefinancierd moet worden. Hoe is het met de rente voor die landen? Nou, die zien dus oplopen. Zoals je al zei, de aandelenkoers gaan omlaag. En de rente van zwakke landen die loopt op. en de rente van sterke landen, zoals Duitsland en Nederland, die gaat weer omlaag... waardoor de verschillen tussen noord en zuid, tussen zwakke en sterke landen... alleen maar groter wordt. Spanje haalde 2,9 miljard euro op aan korte leningen vanmorgen. Het ging allemaal goed, er was ook belangstelling voor. Maar er is natuurlijk ook behoorlijk veel geld ook in het hele systeem gepompt... door de Europese Centrale Bank. Dus er is geld voor handen om dat soort dingen te kopen. Maar het feit dat in dit soort tijden, met die enorme zak geld... die banken gekregen hebben van de Europese Centrale Bank... de rente toch nog oploopt, geeft alleen maar aan dat de spanningen op die markt groot is. Geld is opgehaald. Net als Italië haalde 3,5 miljard op. Dat is ook allemaal gelukt, maar allemaal tegen hogere rentes. Niet zo gek veel, 0,1, 0,2 procent meer. Maar dat is allemaal teken dat die spanningen oplopen. En met name het verschil tussen de Spaanse rente en de Duitse rente. De Duitse rente wordt gezien als een soort benchmark, een soort eikpunt. Die is nog nooit zo groot geweest sinds de euro bestaat. Met andere woorden, de Spanjaarden betalen drie, vier keer zoveel rente. Eh, over hun tienjarige staatsleningen dan Duitsland. Nou, dat verschil geeft alleen maar aan hoe groot die, die, die scheuren al zijn. in het eh, eurobolwerk. Ja, het zijn indrukwekkende cijfers. André Meijnenma, dankjewel. En al die verhalen zijn natuurlijk uh, ja, niet zo goed voor het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen bij de consument in Nederland is in één jaar tijd ongekend hard gedaald. De groei van de econo Nederlandse economie dreigt te stokken. Uh, want ja, mensen durven het niet, niet uit te geven, het geld wat ze in handen hebben. Het CBS heeft nog eens goed naar die uh, dalende vertrouwencijfers gekeken bij uh, consumenten. Stenne Jansen van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u dat eens uitleggen? Hoe laag is dat vertrouwen bij de Nederlandse consumenten?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 en ook de, de bezuinigingen, dat zijn dingen die de consument in ieder geval zullen raken. Dus ja. op dat vlak is er eigenlijk weinig herstel te verwachten. Zonder verhaal, meneer Jansen. Toch bedankt voor de uitleg. Ja, het spijt me. Goedemiddag. Ja. Fijne dag. dag. Uit Syrië ook wel weinig vrolijks. Te komen berichten uit Syrië over hevige gevechten in de stad Rastand... ten noorden van Homs troepen van president Assad... zouden bij een poging de stad te heroveren... op felle tegenstand zijn gestuurd van het vrije Syrische leger... Volgens activisten wordt Rastan sinds vannacht zwaar beschoten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat zit in Londen... zegt dat er 23 Syrische militairen zijn gesneuveld. Die zaten volgens de organisatie in tanks... die door het vrije Syrische leger werden opgeblazen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Op Schiphol is een auto van de eerste verdieping van een parkeergarage gereden. Dat ongeluk gebeurde rond tien uur vanochtend. De auto schoot door de omheining van het parkeerdek en belandde op zijn kop op een naastgelegen grasveld, de Marjosee. In de auto zaten drie mensen: twee mannen en een vrouw. Er heeft de hulpverlening vrij snel uh, na het incident plaatsgevonden. Onder meer de Marjosee, brandweer, ambulance diensten waren ter plaatse. Uh, er heeft ook reanimatie plaatsgevonden. Maar helaas moet ik meedelen dat een van de inzittenden, een man, is overleden. De andere twee, een man en een vrouw, zijn vervoerd naar ziekenhuizen in de buurt. En het is niet bekend hoe die mensen eraan toe zijn. En hoe die auto nou uh, buitenlangs van het parkeerdek kon rijden, dat is ook nog onduidelijk. Een Belgische man en een vrouw die hun pasgeboren kind vier jaar geleden verkochten aan een Nederlands echtpaar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 Baby J werd vier dagen na zijn geboorte door de Belgen aan de Nederlanders verkocht op een parkeerterrein. En het kind zit nu in een pleeggezin. De eerste uitzending van Boer zoekt vrouw heeft bijna 3,5 miljoen kijkers getrokken. En daarmee was het het best bekeken tv-programma gisteravond. Tien boeren en één boerin die op zoek zijn naar een partner werden aan de kijkers voorgesteld. Voor het eerst doet er een tweeling mee aan het programma en er is ook een homo-boer vrouw is een programma van de KRO. Begin vorig jaar trok een aflevering 5,4 miljoen kijkers. En dat was toen het best bekeken tv-programma van 2011. Sport. Ja, hij stopt ermee. Ruud van Nistelrooy. Officieel is het nog niet uh, bekend, maar de verwachting is... dat van Nistelrooy, 70-voudig international, het uh, allemaal bekend gaat maken... dat hij stopt op een persconferentie in Malaga. Verslaggever Matthijs Westraat, die staat al voor de deur. Is het al zeker dat hij gisteren in Malaga zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld, uh, die van Nistelrooy? Ja, die conclusie kun je wel trekken. Gisteren na de wedstrijd die door Malaga met 1-0 werd gewonnen van Sporting Sigon. Uh, wist de omroeper bekend te maken dat hij uh, inderdaad zijn laatste wedstrijd voor de club heeft gespeeld. Ja, wat, wat dat betekent voor uh, de carrière van Van Nistelrooy, dat gaan we zo duidelijk horen. Want die persconferentie staat op het punt van het begin hier. Dus het is nog, ja, ja wat het betekent, nou dat hij ophoudt. Of is dat ook nog niet helemaal zeker? Ja, goed. Ja, helemaal zeker. Ja, eigenlijk weet iedereen, denkt iedereen het wel zeker te weten. Maar goed, je wilde toch van hemzelf horen. En uh, dat is uh, wat hoogst waarschijnlijk te gebeuren staat hier. Ja, En gisteren was het dus al een soort van feestje in het stadion. Ja, dubbelop. Want uh, de club uh, won dus met 1-0 en uh, plaatste zich daarmee voor de voorrondes Champions League. En uh, dat is uh, voor een club als Malaga een uh, enorme bijzonderheid. De stad stond echt op zijn kop. Ja, en dat zorgt wel voor de nodige euforie. En dat uh, uh, uitte zich in, uh, ook in het afscheid van Van Isselrooy, die uh, gejonast werd en uh, door het stadion geloodst door het publiek. En uh, ja, echt... Uh, met volle overgave werd de afscheid genomen van Van Nistelrooy. Dan zal hij straks niet gaan zeggen dat hij nog wel even doorvoetbalt. Hij is 36, geloof ik. Is de grote, die Van Nistelrooy, in Spanje? Ja hoor, dat is hij nog steeds. Het is uh, qua naam misschien niet meer de Van Nistelrooy die we kennen... uit de tijd van Manchester United, Real Madrid. Maar hij, de Spanjaarden zijn nog steeds vol respect. Uh, praten ze over hem en uh, ja, het is nog steeds een hele grote. Hij heeft helaas hier in Malaga niet gebracht wat ze ervan gehoopt hadden. Hij is voor veel geld gekomen, maar uh, hij heeft niet... Gebracht wat ze ervan hoopt en dat is jammer voor hem, voor de club. En eh, daardoor eh, hebben ze er ook eigenlijk wel vrede mee. Nou, we gaan het horen wat hij straks allemaal te vertellen heeft. Ruud van Nistelrooy stopt ermee. Verslaggever Matthijs Weestraten, dankjewel. Het is 11 minuten, over 12 uur krijgt nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In Griekenland houdt weer een linkse partij de coalitiebesprekingen voor gezien. En de beurzen hebben allemaal rode cijfers op weer dit negatieve nieuws. Consumentenvertrouwen is ook onder hoogopgeleiden nu gedaald, zegt het CBS. En Ruud van Isterooy, je hoorde dat, maakt vanmiddag hoogstwaarschijnlijk bekend dat hij stopt. Dat is het einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Guylaine Plag met Lunch.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 Voor de maasthuis, eerstweekan.nl Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plag. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe week lunch. Jurgen is bijna terug van vakantie. Woensdag dan hoort u zijn vertrouwde stem weer. Tot die tijd moet u het nog even met mij doen. Wij gaan het vandaag hebben over twitterende politiemensen, de biografie over René van der Gijp en Mark Rutte versus Geert Wilders. Rutte had in pauw Witteman een paar uitspraken gedaan over de PVV, die volgens Wilders niet vrij waren. Ja, en daar moest hij wel op reageren, zei hij. In het katshuis had Janneke eerder in mijn oor geschreeuwd dat hij zeer gemotiveerd was om dat partijtje van jou tot de laatste zetel af te breken. Allemaal een beetje niet fraai, ook een beetje arrogant. In de mediaforum praten we daarover door met NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers... en journalist Juri Albrecht. In de Nationale Nieuwsquiz bijt Manon Bonenschansker uit Groningen... het spits af deze week. Natuurlijk kunt u gewoon thuis via de radio meespelen. Maar u kunt ook een keer naar de studio komen om het voor het echt hier te doen. Mail dan even uw naam en nummer naar Nationale nieuwsquiz.ncrv.nl Dit is Radio 1. Lunch. Twee opvallende tweets van de politie afgelopen dagen. Eentje waarbij werd gemeld dat de politie Emma op zoek was naar zigeunerachtige types. En een tweet waarbij de politie meelifte op het succes van Boer zoekt vrouw. Jelle Egas is woordvoerder van de Raad van Korpschefs. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even die van de politie in Drenthe op zoek naar zigeunerachtige inbrekers. Ja, is dat een dat handige manier uit, van formuleren? Ja, gelukkig uitglijer zou ik zeggen. Ja, ja. Het, het roept op zich wel een beeld op, maar of het op die manier de bedoeling is. Nee, kijk, is, wat je er dan mee doet is dat je er natuurlijk een label aanhangt uh, wat, wat, wat onnodig is. Het gaat over feiten, hè, dus, dus roep vooral dingen over kleding of, hoe, of hoe, ja, hoe ziet het signalement eruit, en wie ben je op zoek? En waar waarschuw je ook burgers voor om zelf ook even alert te zijn? Want dit is een onnodig label en het is ja, bijna discriminatoire, dus dat is niet handig om te doen en ook zeker niet de bedoeling. Hoe kan het dat er agenten zijn die denken dat het wel kan? Nou, kijk, het, tweet, het, het twitteren door politiemensen is nou, nu ruim anderhalf jaar aan de gang. We zeggen ook als raad van corruptie, we gaan daar geen tien geboden bij uitbrengen. Gezult we, we niet dit en gezult niet dat. Alleen op basis niet? van dit soort uitgeleiders. Omdat de politie hanteert een beroepscode. En die gaat veel meer over de waarde van je vak. Dus wanneer ben je nou trots op je vak? Wanneer doe je de goede dingen? En uh, ook op basis van dit soort incidentjes: allemaal weer spelregels uitvaardigen met tien punten van wat je wel en niet zou moeten doen met twitteren, uh, dat doen we niet. Dus mensen worden wel begeleid uh, voor een X-periode om uh, het middel te hanteren. Maar, zou maar zeggen dat gaat niet gepaard met een soort georganiseerde wantrouwen mm -hmm. met lijstjes erbij van wat je allemaal wel en niet mag. Zo, ik, zo zitten we nu niet in. Ik begrijp wel dat er we zo'n opsporing We vertrouwen met name ja. onze mensen. En wat we laten uitgeleiders zien, uh, wordt er over gesproken. En, uh, en ja, daar gaat het over leren met elkaar ervan. Maar een gedragscode, dat is ook weer wat anders volgens mij... dan dat je regels stelt dat je dit heeft met opsporing te maken, met openbare ...orde met veiligheid. Wat zou, waar, hoezo zou dat vreemd zijn om te zeggen... van nou, ...dit wordt er wel getwitterd en dat niet? Nou, kijk, voor de opsporingsinformatie... ...zijn richtlijnen van de, de procureurs-generalen... ...dus over dat hele gebied van de opsporing... ...en wat mag je nou wel en niet naar buiten brengen... ...in een bepaald moment van een onderzoek... ...dat is hartstikke geprotocoleerd. ...laat daar geen, geen misverstand over zijn... Maar je hebt als wijkagent of als agent uh, heel veel vrijheid om hele goede dingen met die buurt te delen. Over waar je vindt dat mensen alert moeten zijn of waar je tips over wilt hebben van de burgerij. Of als je bepaalde resultaten hebt geboekt in de wijk. Dus er valt heel veel goede dingen vallen te doen. We krijgen ook goede feedback. En af en toe ja, loop je tegen dit soort dingen aan waarbij iemand toch uh, in termen vervalt of iets anders doet. En dat, uh, nou ja, goed, dat krijgt aandacht, dat krijgt ook intern aandacht. Hm. En het gaat ons voornamelijk om dat leereffect in plaats van als raad van Korpschefs te zeggen van... en nu is het tijd voor twintig gedragsregels. Dat gaan we dus niet doen ook. Verder gewoon gezond verstand gebruiken. Gezond verstand gebruik, gebruiken en uh, je beroepscode volgen. Je bent gewoon ambassadeur van deze organisatie. Dat is de politie, dat is niet niks. Dus uh, gedraag je en doe slimme en leuke dingen. En daar gaat het om. Even, hey, zijn die zigeunerachtige inbrekers eigenlijk nog gepakt? Uh, weet ik niet. Ik heb nee. nog niet met het korps gebeld om te kijken of er wel iets, uh, iets uh, aan resultaten is. Of het, het toch effectief is geweest. Bedankt in ieder geval. Jelle Egas, van de Raad graag. van Korpschefs. Huip Koenemann is communicatieadviseur Social Media. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Uh, hebben we nou te maken met een agent die nog niet helemaal weet hoe Twitter werkt? Wat denkt u? Nou, ik denk dat het ook een uitgeleider is. Uh, ik denk dat, als je kijkt naar wat de politie op dat dit, dit moment met social media doet, zijn ze eigenlijk fantastisch bezig. En uh, in al die honderden tweets kan er af en toe iets misgaan. En ik vrees dat dit er eentje is die misgegaan is. Dus D dat ben ik het helemaal uh, met de korpsleiding eens. Dus dat moet je niet nog een keer doen op deze manier. Lopen zij voorop, voor qua andere hulpdiensten ja, ja. of bedrijven? Ja, ik heb echt bewonderingen voor de politie. Hoe zij nadenken over hoe kunnen wij burgers informeren... en ook hoe kunnen we burgers betrekken. Ik heb van de week net een envelop gekregen van Burgernet... En dan word je als burger gewoon aangesproken van, goh, kan je meehelpen als twitteraar om uh, te kijken of je verdachte situaties ziet. En die informatie verzamelen ze weer en daar doen ze weer wat mee. Dat vind ik hartstikke goed. En ik heb ook een wijkagent, die, uh, ja dat heet tegenwoordig niet meer wijkagent, maar buurtregisseur geloof ik. Die uh, uh, ook twittert waar ze mee bezig is en wat er gebeurt en uh, of je ergens alert op wil zijn. En dat geeft in ieder geval het gevoel aan uh, de wijkgenoten van dat de politie zichtbaar op straat is, uh, dingen doet en uh, weet wat er speelt. Dat en een beetje bij goed. de tijd is ook. Ja, ja nou, zijn zeker bij de tijd. En, en ze proberen dingen uit. En daar kan je soms een uitglijder krijgen. Ik ga dan op... die tweede tweet tweeter even bijpakken. Want die eerste was uh, de zigeunachtige inbrekers. Ja, uh, ja. Tijdens de uitzending uh, werd er bij Van Boer Zoekt Vrouw... heel veel natuurlijk getwitterd onder de hashtag BZV, hè, Boer Zoekt Vrouw. Ja, ja. En vervolgens stuurde de politie een bericht met als tekst... Boer Zoekt Vrouw, hashtag BZV, maar de politie zoekt boef. En daarna een foto van een verdachte uh, die er overal bij zat. Is dat ja. dan tactisch slim om dat te doen? Nee, dat is, ik, ik zou het gewoon spam noemen. Dat heet spam zelfs. <laughs> ja, ik, vind, ik bedoel, daar ga je oneigenlijk eigenlijk. Ga je uh, een populaire hashtag gebruiken uh, uh, om je eigen berichten te geven? Ja, ja, het was keren. wel trending topic worldwide, dus je weet wel dat het volop gelezen wordt dan. Ja, oké, okay, maar dan, voor je het weet gaat dan ook uh, Albert Heijn die uh, hashtag gebruiken. En iedereen gaat dan die hashtag zogenaamd gebruiken. En er is een beetje een soort erecode voor Twitteraars dat je dat niet doet. Dus dat je wel nadenkt over bij welke uh, hashtag gebruik je, uh, mag je een bericht toevoegen en waar niet. En uh, uiteindelijk, stel dat de politie het heel vaak gaat doen, dan, ze gewoon, uh, dan gaan de Twitteraars zich tegen de politie keren en dat willen ze helemaal niet. Ik heb, ik heb even gekeken, maar als je nou tot nu toe kijkt hoe dat gereageerd is... ...er zijn wat zagrijnige reacties, maar er zijn ook wat mensen die het heel origineel vinden... ...of een voorbeeld vinden van, hé hey, kijk, is de politie inderdaad ook actief op Twitter... ...dus het werkt nu nog niet eens zo negatief, maar ik zou het van harte afraden voor een volgende keer. Ja, maar u ook zegt van een gedragscode, regeltjes opstellen, dat is niet nodig. Nee, ik geloof, wat je doet, als, re als je regeltjes op gaat stellen uh, vanuit centraal, dan, uh, dan nodig je ook mensen uit om te stoppen en met zelf nadenken. En ik denk dat het inderdaad terecht is, uh, als er al een soort erecode is van de politie, uh, dan uh, is eigenlijk de spelregel, don't be stupid, dus uh, denk na, ook als je twittert, maar ook als je in een café zit, en ook als je op internet zit, van dat wat je doet, zorg dat je uh, uh, fatsoen gebruikt, uh, dat je normale termen gebruikt, dat je niet discrimineert, en dat geldt in je gewone werk. Het geldt ook als je Tweet. Duidelijk, dank u wel. Huip Koeleman, communicatieadviseur Social Media. NOS-correspondent voor Turkije Bram Vermeulen maakt een vervolg op de serie In Turkije. Op dit moment filmt hij voor de VPRO vier afleveringen voor Langs de Grenzen van Turkije. Dat gaat vooral over de wankelende Arabische regimes rechts en Europa in economisch verval aan de linkerkant van het land en hoe Turkije daar vervolgens mee omgaat. In oktober is Langs de Grenzen van Turkije te zien. TV-kok Rudolf van Veen stopt bij live for You, het zondagmiddagprogramma van Carlo Boshart en Irene Moors. Van Veen was jarenlang verbonden aan het Lifestyle-programma en gaat zich meer toeleggen op kookkanaal 24 Kitchen. Daarvoor gaat hij in het buitenland gerechten maken en dat is niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor live for You. In Voetbal International wordt vanavond de biografie van oud-voetballer en voetbalanalist René van der Gijp gepresenteerd. Het boek is gemaakt door de eindredacteur van VITV, Michel van Egmond. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Is het boek vooral uh, over de voetballer van de Gijp of tv-personality van de Gijp? Nou, allebei een beetje eigenlijk. Ik heb hem uh, een, een paar maanden gevolgd uh, in zijn leven. En ja, bij toeval waren dat eigenlijk de meest turbulente maanden in het leven van René van der Gijp. Omdat hij een, een behoorlijke mentale inzinking kreeg. Dus uh, dat heb ik een beetje beschreven. En dat, maar was je daarvoor al van plan om hem te volgen of liep dat toevallig zo samen? Nee, dat was een toeval eigenlijk. Ik was ja. al van, van tevoren van plan om uh, over hem te schrijven. Omdat ik hem een heel interessant uh, fenomeen vind uh, in die voetbalwereld. Maar jij werkt ook elke week met hem, hè? Voor... Ik maak elke week uh, Voetbal International. Uh, International maak ik een uh, column met hem, ja. Dan ken je hem, neem ik aan, ook al goed. Uh, ja, ik weet niet of er nou heel veel mensen zijn in Nederland die kunnen zeggen dat ze hem goed kennen. Want René heeft uh, heel veel kanten, maar ik heb in ieder geval uh, heel veel tijd met hem doorgebracht, ja. Maar dan is het een aardige klus om een boek erover te schrijven als die zoveel kanten heeft. Ja, maar ook wel interessant daardoor. Wat, welke, welke kant heb jij uh, meest laten zien waarvan je denkt, die moeten mensen zien, die kennen ze misschien minder? Nou ja, wat ik wel bij hem interessant vond is, uh, is dat er eigenlijk uh, een, een groot verschil zit tussen... Uh, de publieke figuur in een van de Grijp die iedereen twee keer per week op de televisie zit... de uitbundige, altijd lachende voetbalanalist, en de privépersoon, want die privépersoon is eigenlijk iemand... die heel erg gehecht is aan rust en aan regelmaat... en aan, uh, aan stilte in zijn leven. Dat vond ik wel een interessant gegeven. Eigenlijk een beetje saai. Nou, dat valt wel mee. Niet? Zeker, zeker, zeker niet saai als iemand er op een gegeven moment... heel erg last van krijgt, want... Uh, ik denk dat dat uh, een beetje de oorzaak was van zijn uh, mentale dip die hij kreeg... waardoor hij ook een, uh, een paar maanden van het televisiescherm verdwenen is. Was eigenlijk een beetje een, uh, hij werd een beetje het slachtoffer van, uh, van het verwachtingspatroon, uh, denk ik. Mensen, overal waar hij kwam, of hij nou bij de bakker kwam of bij de slager of gewoon op straat liep... die verwachten dat hij met anekdotes begon te strooien ja. en zo is hij niet altijd. En altijd keihard zat te lachen, altijd vrolijk zijn. Precies. Dat geeft ook een druk natuurlijk. Ja. ja. ja. ja. Vond hij het zelf, was hij bereid om aan alles mee te werken? Of had hij ja, met sommige dingen dat hij liever niet werd uh, gepubliceerd? ik heb er tien seconden over gesproken. Toen oh, zei, dat is graag niet heel lang. Schrijven. Toen zei hij, uh, prima, je doet je best maar. Mm. En toen ben ik aan de slag gegaan. En staan er dingen in waarvan hij zoiets had van wow, dat heb je nou geschreven? Nee, dat... Nee, nee, hij heeft het wel helemaal gelezen van tevoren, dat twijfelde ik nog even aan, want uh, hij is ook wel zo'n figuur die iets heeft van, uh, nou ja, schrijf maar, je doet je best maar, het maakt mij helemaal niet uit, hij is vrij laconiek in bepaalde dingen. Hij heeft het wel helemaal gelezen en uh, ja, hij vond het prima. En vanavond ga je het zelf overhandigen in de uitzending? Nee, ik niet, ik oh, uh, werk niet. achter de schermen en dat houden we lekker zo, dus uh, Johan Derksen die overhandigt uh, het boek aan hem. Even alvast voor uh, komende zomer. De NOS-sportzomer heeft voor het EK natuurlijk een aantal mooie gasten al naar Polen gelokt. Paul de Leeuw is er een van. Ja. Jullie staan met VI Oranje recht tegenover de NOS dit jaar. Ja. Wat gaan jullie daar tegenover zetten? Nou, ongeveer hetzelfde als we uh, op het WK in Zuid-Afrika hebben gedaan. We gaan uh, naar het Koerhous En uh, daar zullen uh, de, de vaste drie mensen, Wilfried Genee, Johan Derksen... En, uh, en een van de Geip ook uh, gasten ontvangen aan tafel. Uh, de bedoeling is elke avond één iemand uit de voetballerij. Een, een oud voetballer of een oud trainer. En een buitenstaander, zou ik maar zeggen, een, een voetballiefhebber. Dat kan een zanger zijn of een, uh, ja, een artiest. Ja. Zo hebben we dat uh, twee jaar geleden gedaan. Hè? Dat is goed bevallen. We gaan dus kijken we gaan. wat uh, de meeste kijkcijfers op gaat leveren. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel. Michel van okay. Egmond. Nog meer voetbalnieuws, want het AD heeft voor het EK twee columnisten aangesteld. Hugo Borst en Pierre van Hooijdonk. Borst schrijft al voor het AD, maar keert na twee jaar weer terug naar voetbalonderwerpen. Nou, het voetballer Pierre van Hooijdonk debuteert als columnist. Geen stijl komt tijdens de EK met een speciale website, gsoranje.nl. Daarop is al het nieuws uit Polen en Oekraïne tijdens het toernooi te volgen... uiteraard op de bekende geen stijlmanier. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is naar Blokken. Het media In 1985 scoorde de talentvolle voetballer Rob de Wit... het enige doelpunt voor Oranje tegen Hongarije... waarmee het Nederlands elftal uitzicht hield op het WK in Mexico. Een jaar later werd hij getroffen door een hersenbloeding. In 2008 lag Rob de Wit op de massagetafel bij Sportpaleis de Jong. En presentator Wilfried de Jong vroeg hem wat er precies gebeurde. Aanvankelijk zag het er niet zo ernstig uit. Je kreeg het door het tennis, tijdens een tenniswedstrijd? Ja, ja, maar het is niet uh, in één keer je patsboem. Je hebt het, het is heel langzaam gegaan. Van tintelleem uh, hand tot uh, ja, niet meer kunnen lopen. Een heel proces. Heb je, daar heb je eigenlijk gelijk altijd die dingen gezegd? Tegen, tegen vrienden of tegen nee, artsen? In eerste instantie had ik geen uh, Wist ik niet wat een hersenbloeding wat dat inhield? Dat is pas later in het ziekenhuis. Uh, dus dat, uh, ja, bekend gemaakt tegenover mij. Maar ik heb daar nooit van geweten nee. dat zoiets uh, mogelijk was. Nee. Maar het was, je was extreem jong, je was 2, 23 jaar in die tijd. Dan ga je revalideren. Er werden zelfs nog grappen gemaakt door spelers. Hè? Die, die, wat, wat, wat was het beroemde briefje wat je kreeg? Dat. Uh, dat... Iemand met hersen zoals ik, die kon geen bloeding krijgen. <lacht> ja er stond er zelfs gelijk bij, want we wisten helemaal niet dat je hersenen had, stond er geloof ik ja, zelfs ja. bij. Goede voetbalhumor, natuurlijk. Weet je dat nog, Marco? Dat, zeg je dat nog wat, dat briefje? Die grap, nee, zeg ja. niet. Ja, op het laatst we dus nog even Marco van Basten... die samenspeelde met Rob de Wit. Dit is Radio 1, lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Juri Albrecht, journalist en directeur van de Bali. En Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Uh, we hoorden het net al even aan het begin. De politie wordt steeds actiever op Twitter. Ze lopen er zelfs voorop. Maar dan kan het nog wel eens misgaan met uh, tweets die niet helemaal goed aankomen. Juri, ik zie jou meteen bedenkelijk kijken. Een grote nee, nee, uitgeleider. Ik, ik, ik vond, ja, nou, god ja. ja. Ik vond, ik vond dat die woordvoerder van de raad van commissarissen uh, uh, volledig gelijk had. Ik bedoel, een agent gaat uh, op straat, in de kroeg, uh, overal waar hij binnenkomt, uh, en moet hij inschatten wat voor situatie hij heeft. En Twitter is net zo'n soort, soort praatmedium, dus dat ze daar niet allerlei uh, regels... En, uh, je verwacht van een agent bepaalde dingen, inderdaad niet discriminator, en, uh, en zoals die man zo mooi zei, niet in termen vervallen. Ik neem aan dat hij daarmee bedoelt, uh, niet vloekend schelden en tieren of ja. zo, maar <laughs> een mooie Nederlandse eufemisme, niet in termen vervallen, maar uh, en, en dat verwacht je van een agent, en dus dat ze daar niet allerlei gestold wantrouwen op loslaten, met, uh, dat vind ik ook heel verstandig. Dat is okay. maar ik vind het ja. ook verstandig dat de politie dat doet. En ja, er glijdt wel eens iemand uit. Peter van der Meers, hoe doen jullie dat bij NRC? Zijn, is daar wel een soort gedragscode van wat journalisten wel en niet nou, mogen twitteren? Nou, de, de, er is maar één regel, dat is uh, gebruik je gezond verstand. Ja. En, uh, en het maar gezond is dat versta loopt bij, nog wel uit één, hè? Ja, dat, dat, is nee, het is natuurlijk, dat, maakt, dat maakt het ook heel boeiend. Uh, en, maar het gezond verstand is dat een politiek redacteur... Uh, geen uh, eigen politieke voorkeuren zit te uiten. Op Twitter, even min als hij dat op radio of televisie zou moeten doen. Of, uh, um, en dat er uh, enige terughoudendheid is over interne kwesties. Uh, uh, dat soort dingen die... Denk ik gezond zijn voor elke organisatie. Ja, dat en, staat niet, niet ja. vastgelegd. Ik weet bijvoorbeeld bij, bij Philips, is, geloof ik, daar hebben ze wel echt een gedragscode: een soort uh, three strikes and you're out ja. beleid. Maar dan mag je ook niet intern over dingen praten die mogelijk beschadigend kunnen zijn. Nee, maar dat, dat denk ik of hoop ik... is nu net het verschil tussen een redactie... en, en een organisatie als Philips. Uh, wij, wij leven ook van, van die media. Van die, en, en laat dan maar eens een uitgeleider. In die zin vind ik die uitgeleider van de politie... ook eigenlijk die hele grappige... Uh, uitgeleider uh, tijdens Boerzoekvrouw... Boerzoekboef, uh, uh, of Politiezoekboef. Uh, inderdaad, die moet het niet te veel doen. Uh, maar het zijn uitgeleiders die eigenlijk ook... horen bij het volwassen worden... van, van, van zo'n medium. En van hoe ga je nu met zo'n medium om... Uh, dus in die zin zijn het geen trotsanden. Uh, en, en, en denk ik dat het uh, mooie voorbeelden zijn van uh, goed, waar we allemaal een beetje voor moeten uitkijken. Ja, en die boer zoekt vrouw, vond ik wel een slimme dag. Ik, ik, het doe, wel. ik vind het niks mis, maar ja, dat klopt. Je moet het niet voortdurend doen, dan wordt irritant. Maar hij, ja, hij als alle bedrijven en, Men, en ja. alle instanties staan nee, dan geestig. De politie zoekt boef. Ja, oh, gelukkig ja. dat ze dat nog altijd doen. Ja, dat ze dat nog doen. Ja. Ja. Ja. Want, want, want, want getwit wordt, gaan ze dan ook eens pakken? Ja, precies. Ja. Schiet op dan. Dat, dat lok je natuurlijk wel ja. uit. Ja. goed, dat had in ieder geval te maken met boer zoekt Gaan we het na ook nog even over hebben over de populariteit en uh, of dat nou uh, terecht. En logisch is al die aantrekkingskracht na zoveel jaren nog steeds. Eerst krijgen we het laatste nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De kans op de vorming van een coalitie-regering in Griekenland is vrijwel nihil nu de kleine partij Democratisch Links deelname aan zo'n regering heeft uitgesloten. Die partij wil niet in een regering zitten waarin de grotere linkse partij Syriza ontbreekt. En aan het begin van de avond is er opnieuw overleg met de partijleiders in Griekenland. De rente op Spaanse en Italiaanse staatsleningen... is door de spanningen rond Griekenland omhoog geschoten. De rente op de tienjarige Spaanse staatsobligaties is nu 6,3 procent. En beleggers vluchten naar veilige schuldpapier... zoals dat van Duitsland en Nederland. De Duitse en Nederlandse rente daalt daardoor. In Amsterdam is de politie vannacht slaags geraakt met een groep mensen die een woning wilden kraken. Zo'n 50 à 60 krakers hadden zich verzameld bij een leegstaand pand in Amsterdam Oost. En toen de politie arriveerde, bleek dat het pand nog niet was gekraakt. Er zijn 38 krakers gearresteerd. Rond de middag zaten ze nog allemaal vast. En in Rotterdam wordt om 1 uur herdacht dat de stad 72 jaar geleden werd gebombardeerd door de Duitsers. Bij het monument De Verwoeste Stad ligt burgemeester op een krans. Er wordt 2 minuten stilte gehouden. En bij dat bombardement kwamen op 14 mei 1940 meer dan 850 mensen om het leven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het zuiden en zuidoosten van het land is het vrij zonnig. Met alleen stapelwolken en wat sluierbewolking. Verder naar het noorden komen veel wolkenvelden voor en laat de zon zich alleen tijdelijk zien. Helemaal in het noordwesten van het land is het bewolkt. Daar valt af en toe ook een beetje regen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... en de temperatuur stijgt naar 13 graden in het noorden tot plaatselijk 18 graden in het zuiden. Vanavond breidt de neerslag zich langzaam uit over het westen en noorden van het land. In het zuidoosten blijft het vanavond droog en daar valt pas in de nacht een beetje regen. Morgen, dinsdag, zijn er veel stapelwolken met verspreid over het land buien... Maar af en toe breekt ook de zon door. In de loop van de nacht neemt de buigheid toe en is er kans op onweer. De wind draait naar het westen en met gemiddeld 12 graden is het een stuk frisser dan vandaag. Ook woensdag wordt een frisse dag met regelmatig een bui. De dagen daarna neemt de neerslagkans af en wordt het langzaam iets warmer. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder in ons mediaforum met Peter van der Meers... hoofdredacteur van NRC Handelsblad, en Joeri Albrecht... journalist en directeur van De Bali. Uh, gisteravond. Boer zoekt vrouw. Yvonne Jaspers, presenteerde 10 nieuwe boeren in de kick-off. 3,5 uh, miljoen mensen die daar toch weer naar hebben gekeken. Hebben jullie gekeken? Peter? Nee, ik heb niet gekeken. Nee, nee. Jori? Nee, ik ook niet. Nee. Nou, ja. Ik ben bewust niet kijker. Je bent bewust niet kijker? <laughs> nou, ja, nou, zo. Dat, klinkt, nou, dat klinkt ook weer zo. Maar ik, ik begrijp werk niet waar mensen hun tijd aan verprutsen... aan een datingshow met de agrariërs. Je hebt, geloof ik, ook uh, de bachelor gehad. Hè? Uh, ik bedoel, daar begrijp ik ook niks van. Ik bedoel, uh, ik zweef, op ieder potje past een dekseltje, oh, zeker en gelukkig. Maar ik hoef er niet met mijn neus bovenop te hangen. Echt, alsjeblieft niet. Peter, jij kijkt, ben je no? ook een bewuste niet kijker? Nee. Of vind je het wel leuk? Ik heb het nog maar weinig gezien. Het is overigens ook in België heel populair. Uh, uh, ik vind het als fenomeen. Vind ik het een ongelooflijk mooi fenomeen. En, en elk jaar zoeken kranten naar de uitleg. Waarom kijken nu 3,5 of 4 miljoen uh, uh, Nederlanders naar, uh, naar dat programma? En ja, dat, dat, dus dat, wat de Joeri dat... zegt dan? Waarom zou je daarnaar kijken? Een datingshow met agrariërs? Ja, klopt. En uh, ik begreep of ik begreep wel dat zoveel mensen kijken omdat het een beeld schetst van een Nederland dat er niet meer is. Met uh, heel veel uh, een, een, een, een landbouwland. En, een, ...een land waar er mooie evenwichten zijn... ...en een, een soort Nederland van, van Wim Sonneveld... ...het tuinpad van mijn vader. Zo'n beetje, beetje dat. En, en dan geloof ik ook wel... ...een... een, een, een programma met veel emotie in de zin dat de keren dat ik het gezien heb die, die boeren geraken maar niet uit hun woorden, uh, uh, hebben last met hun emoties en in die zin is het een beetje een beeld van ons allen en uh, we herkennen ons daar allemaal in en, uh, en daarom snap ik wel dat het programma dat overigens technisch ook goed gemaakt is, uh, goede, goede regie, goede camera, goede, uh, dat, dat daar inderdaad ja. de zondagavond miljoenen mensen zitten naar ja. te kijken. Jori, dat is het dus. Ja, nee, dat, dat zou heel goed kunnen. En ik vind ook de taak van de NRC om dat uit te leggen... wat oh. ons daarin boeit. Ja. En, um, en dat vind ik ook wel interessant. Ja, hoor. Dat is een sociologisch ja. fenomeen. Ja. En het is inderdaad goed gemaakt. Yvonne Jaspers doet dat gewoon ontzettend goed. En die is ontzettend aangenaam om naar te kijken. En ik bedoel, de, en ze, oh. ze doet dat goed. Ja. Um, en ja, ik denk, we herkennen ons vast in die, die boeren, maar ik denk ook iets anders. Ik denk ook dat het leedvermaak is. Ik denk dat we, erboven, dat we ons erboven kunnen zetten, dat we ons ja. beter kunnen voeden. Het is niet allemaal zo mooi als... Nee, klopt. als, als, als nee. die... Maar bedoel je, meer van die boeren die kunnen geen vrouw vinden, dat is ook treurig? Nou, ik denk dat veel mensen het prettig vinden dat uh, uh, er daar allerlei mensen zijn... die emotioneel en, en verbaal, zeg maar, uh, waar, uh, waar de mensen, de koudspetelers op de bank... van kunnen denken, oh, daar staat... Daar sta ik toch gunstig, steek ik toch gunstig tegen af. Er zit ook, een, zit ook iets, um, iets neerbuigends. En, en, en, ja. en, en, en wij zijn beter. En toch uh, is het in... geen uitlagtelevisie. Die met die bachelor nee, ja, waar, en zo. Wat waar. ik soms al is de, ja. de neiging. Uh, nog eens, ik ben er ook geen specialist in. En ik kijk weinig naar dat soort ja, programma's. Het begint maar, langzaam. Ja, begin, te begint, de, begint zijn beeld ik kom te uit de tekenen. kast. <laughs> ja, ja. Uh, nee, uh, maar maar uh, had je heel veel uitlagtelevisie. Dit is een, een televisie die de mensen in hun waarde laat. En ik denk dat we allemaal. Sinds een paar jaar zo die uitlagtelevisie beuzen. Mm -hmm. uh, dat, dat net dat het verschil is met uh, Oogerso of uh, nog een programma ja. waar ik niet naar keek. Uh, dus, uh, om even uh, het imago ja. wat op te vijzelen. Nee, het is duidelijk Peter van der Meers. Maar het is wel ook een programma, uh, Boer zoekt vrouw, waarin er wel steeds weer een stapje verder moet worden gegaan. Om iets nieuws. We ja. hebben nu voor het eerst een tweelingbroer. En we hebben ook de homo-boer. Is het voor jou, omdat je in die agrarische wereld zit, extra moeilijk om de juiste man te vinden? Ik denk dat dat voor, voor, voor, voor alle boeren moeilijk is. Maar bij mij is het misschien een extra handicap... omdat ik gewoon een, een man zoek en uh, ik kom ze ja. niet zomaar tegen. Nee, ja, In die zin maatschappelijk goed statement om, om een homoseksuele boer Willem erbij te zetten? Eerlijk? Absoluut, natuurlijk. En dat vind ik ook wel... Ja, ik zou hopen dat als je dus 3,5 miljoen kijkers trekt... als publieke omroep, dat je... en dit is misschien daar een voorbeeld van... Hè, dat je ook iets, iets doet aan, aan, aan, aan maatschappelijk bewustwording. Ja. Ik zou zeggen, gebruik ook die interesse voor dat platteland... He, om uit te duiden hoe boeren in de klem zitten... door het schandalige gedrag van consumenten... Ja, om voortdurend ja. he, goedkoper, ook... goedkoper te willen. Dat zou er wel wat meer in mogen, ja, vind is ik. ik. vind dat als je niet het publieke een, een kritiek omroep... op het programma? Ja, dat vind ik ook terecht kritiek. Ja. Als je het publieke omroep zulke zo, aantallen kijkers weet te binden... Dan moet je niet opeens uh, daar een saaie documentaire van willen maken. Want dan kijken ze natuurlijk niet meer. Maar ik zou wel willen dat ze iets eraan doen over. Boeren worden langzamerhand gedwongen om het hele landschap kapot uh, te egaliseren. Om nog uh, een klein beetje winst te peuren uit de, de melkprijs. die in twintig jaar niet omhoog gegaan is eigenlijk. Um, die problematiek van. jongens, jullie ja. kijken met z'n allen. maar besef je wel dat je in het schap de keuze maakt over het milieu. en inkomen van boeren? Uh, mogen zulke soort dingen er soms eens even echt in? Ja, ik bedoel, dat, wat, dat... in he, wat inhoudt? Publieke omroep, jongens. Het is ons publieke geld. begrijp ik, maar wat Peter van der Meer zegt van nostalgie, dat is waardoor het gescoord. Zou het meer realistisch moeten zijn wat jou betreft? Peter? Nee, wat mij betreft moet het niet meer realistisch zijn. Ik, ik deel de mening van Jury van... het, het grote gevaar is natuurlijk als, dat je er inderdaad een documentaire van gaat maken. Maar als 3,5 tussen uh, wat het nu is en die documentaire... ligt er nog een hele ruimte. En daar deel ik uh, de mening van Jury van... Uh, breng er al eens een element in waardoor die bewustwording er is. Overigens is het gevaar van nu de homo boer en de tweelingboer... En, en ga ze maar door, is inderdaad dat we na zeven of acht seizoenen... Het zo Ver moeten gaan zoeken dat je dan inderdaad op het randje van die uitlacht televisie maar komt. Probeer of is, dat je net maar niet probeer meer... het eens met inhoud. Hè? Ja. <laughs> ja, ik nou, dan gaan we naar andere gemakkelijke televisie. Dit weekend. De verkiezingscampagne. Die zijn met een aardige knal van start gegaan. Mark Rutte en Geert Wilders die gingen lekker tegen elkaar te keer. U heeft toen gezegd tegen Geert Wilders in een bui van woede... als die verkiezingen eraan komen, gaat je decimeren. Het zou zomaar kunnen dat in een, in een boosheid dat gezegd is. Ja, decimeren, dat, nemen, dat moeten we niet serieus nemen, begrijp ik. Dit meer. was, was zo'n zo zo zwak moment van boosheid. Is dit gezegd, die Wilders? Nou, ongeveer uh, heeft hij gezegd van... en ik ben nu heel erg gemotiveerd om dat partijtje van jou tot de laatste zetel toe af te breken. Hoe voel je dat? Voel je dat dan niet bedreigd? Als iemand dat nou, is, ja, nou ja, ik ben al uh, heel lang bedreigd. Dus in die zin is het geen bedreiging. Maar het is natuurlijk wel zeer intimiderend. Mm -hmm. het is een, een, een, een eigenlijke minister-president onwaardig. Geert Wilders bij één Vandaag, die dus zijn verhaal mocht doen... en reageerde op Mark Rutte, die de dag daarvoor bij uh, Pauw en Witteman zat. Het gaat wat... Uh, Beloof hem voor de komende verkiezingen, Jury. Of is het even één knal en, uh, nou, en daarna dat, niks? Nou, dat, dat, dat schreef Seila Sital Singh vanochtend in de Volkskrant ook. Dat was een erg goede column vond ik, waar ze hem beschreef hoe uh, Geert beeld huilie-huilie deed. Zeg maar in zijn een in zijn ja. termen de uh, jonge te, jongens. Dat jongen, was hij bedreigd zich. Nou, ik denk juist iemand die in een bunker leeft, wat een schande is dat hij dat moet. Maar uh, hij is wel wat meer gewend. Dus, maar uh, hij is sterk genoeg om uh, om zich daartegen te weer te stellen. Hij moet niet huilie-huilie doen. Maar ik denk dat het wel. Ik zeg nog niks over of het een hete verkiezing wordt. Dit is de out van de break-up hè, die van zeven weken, acht weken met elkaar in het katshuis zitten. En uh, daar is natuurlijk een scheiding opgetreden. En dat is met een beetje schoon- en smijtwerk gegaan. Maar um, uh, dat zegt nog niks uh, over de verkiezingen. Want ze hebben elkaar allemaal nodig. Hè. De uitslag wordt zo... Dat er eh, vijf, zes, zeven kleine partijtjes ontstaan. Dus ik denk dat ook de VVD er goed aan doet. Inderdaad door gezegd te hebben, we sluiten niemand uit. Dus het zou best wel eens kunnen dat tegen het, het, het eind van de verkiezingsdatum nadat... Mm -hmm. dat het iedereen toch weer vriendelijk tegen elkaar wordt. En te regelen ze met elkaar regeren moeten voor Wat Wat Peter van der Meers vond jij van het optreden... Van zowel politici als de interviewers? Wel, de politici vond ik een beetje triest. We hebben een anderhalf jaar lang hebben Wilders en, en Rutte zijn zeer lief voor elkaar geweest. Uh, Rutte heeft geweigerd om het polenmeldpunt te, te veroordelen. Enfin, het was allemaal pees en vreemde relatie. En, uh, we kennen allemaal de beelden van de armen rond de schouder van Wilders uh, in de katshuis, tuin. Um, en dan is inderdaad, het koppel is nu uit elkaar. Er is de scheiding. Dat ja, is net echt de scheiding. En, en nu uh, gaan we in de media kwaadspreken over elkaar. En bij de, bij de dus gewoon mensen uit uithuilen. ja. Dus, uh, dus heel menselijk, uh, ook een beetje triest natuurlijk omdat, uh, um, omdat het uh, weinig volwassen is. Uh, wat, ik, wat ik over de interviewers vond is van dat uh, nog uh, Rutte en zeker Wilders niet zijn hard aangepakt door die interviewers. Die hadden ook kunnen zeggen van ja maar je bent, je, je bent anderhalf jaar lang zo'n mooi koppel geweest en alles was pijs en, vree. Nou, en dat en, hebben ze toch ook wel gezegd? En, nou ze zijn al bij al hebben ze beiden een podium gekregen. En ik snap het natuurlijk wel. Uh, Paul Witteman is heel blij dat Rutte daar, daar uh, zit. Uh, en ook uh, uh, voor de, ma de makers van het programma Wilders. Dat is het heel mooi. Dus ik vond al bij al dat de journalisten relatief lief waren... voor uh, uh, Rutte of Wilders die in hun, uh, in hun studio ik zat. Vind je dat ook, Jori? Ja, dat vind ik ook. Ik, uh, ik, vind, ik vind prima dat ze, dat ze die uh, lui, uh, uh, lui... Ik bedoel, he, gewoon belangrijke politici... dat die uh, ruim de tijd krijgen om een zegje te doen. Ik vind het ook heel goed dat Mark Rutte daar in zijn eentje zit. Drie ja. kwartier lang zouden ze vaker moeten doen. Nou, dat hebben ze maar... toch wel vaker gedaan. Ook met een Wouter Bos. Ja, nee, dat hebben gedaan. we ook vaker gedaan. Maar dat zijn altijd de betere uitzendingen van PNW, vind ik. Want... Um, uh, dat gekakelde ook heen, dat vind ik minder vaak. Maar, um, uh, maar ik vind wel dat ze toch ook zo hier en daar... Uh, eens even um, de premier veel harder het vuur aan de schenen hadden moeten leggen. Uh, daar zitten ze daarvoor, het zijn beroeps... En um, uh, Rutte die slaagde erin om uh, ze eigenlijk in defensief te drukken. Tegen het eind uh, zei hij van ja, uh, he, oudere Nederlanders. En toen wees die op Paul Witterman, Daar drukte hij hem nog verder mee. En die was helemaal uh, flabbergasted dat het over hem ging opeens. En uh, uh, het leek wel of Rutte de teugels in handen had. Dat lijkt me uh, uh, professioneel gesproken niet wenselijk. Had jij dat gevoel ook bij ja, Paul en Witteman? Had, ja, ik had dat gevoel zeker. Dus, uh, dus ik denk dat het, uh, het... Het viel trouwens ook op met Maxime Verhagen... niet zo lang geleden bij Paul en Witteman. En, en uh, het grote gevaar is natuurlijk... dat we met z'n allen, overigens geldt dat ook voor kranten. We knokken om dat interview te hebben... of om die persoon in onze uh, studio te hebben. Uh, en dat die dan net niet hard genoeg wordt aangepakt. Uh, uh, omdat, dat wie, wie weet, NRC de volgende keer wel. komt hij uh, uh, niet meer. Wel, dat gevaar is, is, een, is een gevaar dat niet eigen is aan deze tijd. En, en ook niet alleen uh, kranten... Of, of Nederlandse media. Dat is een, een wereldwijd uh, gevaar van de journalistiek. En een, en een wereld waarin we zo hard knokken voor onze inter interviews. of onze gasten in de studio. Ja, maar je, je, dit is ook. Ik, dit is helemaal waar hoor. Wat Peter van der Meer zegt. Natuurlijk, die concurrentie is groot. Maar um, ik vind dat je het aan je gast ook verplicht. aan je kijkers ten eerste. en aan je salaris. Ik bedoel, uh, ja, kom ja. op zich. He. Die ja. jongens die verdienen echt een, een, een, een godsvermogen. Dus. Um, maar, maar um, ook aan je gasten. Rutte kwam bij tijden. wat vlak over. En dat komt. Ook, doordat hij te weinig weerwoord krijgt, van zijn twee gastheren. Dus het is, uh, ja, het is niet dan alleen... Dan wordt het echt te makkelijk, toch? Ik bedoel, je bent toch ook als gast, moet je jezelf verkopen? Je Natuurlijk niet moet je jezelf verkopen, maar het ligt wel aan een soort vragen... of je daar je tegen af kan zetten of, he, om omhoog te komen. De interviewer is wel een trampoline... Even nog de krantenwereld tot slot. Uh, rondom uh, Jules Paradijs, wat onrust. Of tenminste, de hoofdredacteur van de Telegraaf... die heeft aangekondigd in verzet te gaan tegen de toekomstplannen... van de Telegraaf Mediagroep. In die plannen staat namelijk dat de Mediagroep... zich voornamelijk wil richten op internetactiviteiten. Geen stijl, en huis bijvoorbeeld. En Jules Paradijs is bang dat de krant... Ja, een beetje een anonieme contentfabriek gaat worden. Begrijp je hem als hoofdredacteur? Ja, ik begrijp Is hem heel terecht. Ik, uh, ik was eigenlijk blij om, uh, om te lezen in, zaterdag in de volkskrant dat uh, Jules op zo'n manier reageert. Uh, omdat ik doodsbang ben van het soort bedrijven waar uh, managers aan de top gaan zitten... en dan gaan spelen met de content die door de krant uh, gemaakt wordt. Uh, in elk geval heeft uh, Telegraaf Media Groep uh, niet echt een parcours... Uh, dat, uh, dat echt uh, vertrouwen wekt als het gaat over nieuwe media. Ze hebben hives gekocht op het toppunt van de markt... Uh, en dreigen er heel veel geld op te verliezen... Mm. Uh, Um, en ik, ik, indien ik uh, paradijs zou zijn, zou ik ook heel erg uh, bang zijn van... Uh, uh, we gaan nu anonieme content moeten maken... en niemand anders zal dan wel beslissen wat er met die content gebeurt. Het hart van een, een mediaonderneming moet die redactie blijven... en moeten die kranten ja. blijven. En, uh, en moeten die kranten dan misschien ook beter evolueren... en, en, en moderner zijn. En dat nou ja, dat allemaal, is wel. Want Jorie, tegelijkertijd ben je als hoofdredacteur er zelf bij... om te zorgen dat je krant continu met dit nieuws komt. Ja, ja nee. Kijk, van Superparadijs moet wezen. ze deze kritiek aan zijn uitgevers ook zelf aantrekken. Uh, de Telegraaf is een prachtig merk, maar ze zijn wel gehalveerd in oplage de laatste de, de, de tien jaar ongeveer, of minder zelfs. In uh, kort, kortere perioden. Mm -hmm. um, ik denk dat er ook onderhoud gepleegd moet worden aan die krant. Superparadijs heeft groot gelijk dat ze zich verzet tegen dat. We hebben al een ANP en uh, dat gaan ze echt niet beter doen. He, dus um, uh, um, uh, anoniem content wegzetten is dus geen slim idee, want het merkt Telegraaf, daar kom je op af. Dat betekent dat er onderhoud gepleegd moet worden aan die krant en aan de Rubrieken in die ja. krant. Ik bedoel, maar dat hangt ook uh, samen, een skip-eif Dan moet je ook ja, goed gaan scoren. Dan is het geen highscore, En um, uh, uh, dat is ook de rubrieken daarin. Er zijn weinig auteurs. Ja, Rob Hoogland vind ik een uitzondering, maar de Telegraaf heeft laatst tijd weinig auteurs. waar je, waar je naar de, he, voor de column of voor het stuk voor naar de Telegraaf gaat. Vroeger had je Henk van der Meijden, schreef eens per dag een pagina. He, sinds Nanning gaat er uh, dat schrijven vind ik het toch stukken minder interessant. Het ligt ook aan, zeg maar, zijn ze in staat om, om goed genoeg journalisten. Lepeltak uh, schreef een standaard van journaal, wat bij tijden groot nieuws was. Dat heeft het nooit mm. meer, dat van Huygens journaal. Dus het ligt ook aan, krijgen ze de juiste rubrieken? Het doen ze, nou, Paul Jansen doet zijn best als auteur daar, vind ik. Maar het is, het is mager en dat moet Sjoel moet, moet Paradijs zich ook zichzelf aantrekken natuurlijk. Werk aan de winkel. Ik dank jullie beiden. Jorie Albrecht en Peter van der Meers. Twist and Knife van Ren Harvieu. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. De stand staat op nul, de teller, want het is maandag. Dus alle kansen voor Manon Bonusgansker uit Groningen. Ja, klopt. Welkom. Dank je wel. Bekend terrein achter de microfoon, heb ik begrepen. Ja, klopt. Het is niet nieuw. Ik uh, presenteer bijna elke week zelf een programma. Een muziekprogramma. Bij de regionale of lokale radio? Ja, lokaal. Ja, dus uh, een soort ja, een muziekprogramma, wat ik al zei. Ja, leuk om te doen. Ja, en is dat dan ook uh, muziek van daar alleen? Nee hoor, nee. Het, het, uh, het, uh, het kan muziek uh, een, een, een Nederlands artiest zijn... maar het kan ook uh, een Amerikaanse of een Duitse, dat maakt niet uit. Oké, okay, cool. ja, ja, van, alles en, nog wat van alles en nog wat. Dus we hebben met een lokale bekendheid te maken nou, in ieder geval. Zal we meevallen. Een beetje verkouden, maar je bent ja, goed te verstaan. Gelukkig, gelukkig. Zullen we gewoon uh, de Nieuwsquiz gaan ja, spelen? goed plan. We gaan beginnen om jouw factor vast te stellen met ja. een aantal vragen... en dan in de tweede ronde dan wordt het uh, vooral op snelheid. Ja. Nieuw kennis. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Een bittere dag voor de CDU. Bittere dag. Een krakende nederlaag. Het is een eindeutige, klare nederlage. Een sterk signaal. Die CDU stürzt ab 26 procent. Een desaster. Dit weekend waren er verkiezingen in een Duitse deelstaat. Het CDU, de partij van Angela Merkel, verloor hier 8,3 procent van haar kiezers. In welke deelstaat werd er gestemd? Doord-Rijn-Westfalen. Dat is inderdaad goed geantwoord. De SPD en De Groenen vormden samen een minderheidscoalitie. En nu hebben die twee partijen een meerderheid en willen dus verder gaan regeren. Een andere grote winnaar van deze verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen... is een partij die daar voor het eerst in het parlement komt. Hoe heet die partij die 7,8 procent van de stemmen kreeg? Ik dacht de, de FDU, maar ik denk het is, niet dat die goed is. Dus de Piratenpartij, okay. ook daar. Ja, ook daar. Want hier in Nederland uh, <laughs> oh, is natuurlijk ook in september Ja, dat is waar, hebben we, we ook gaan. Ja, ja. Dat is dus een niet gehaald. Een voorproefje ja. hebben ze daar ja. willen nemen in ieder geval. Ja, Piratenpartij was het. Okay. We gaan naar een kop uit de krant. En daar uh, is verschillende manieren van uitleg voor mogelijk. Maar één is uiteraard de goede. Het citaat is extra druk door nieuwe normen. Gaat dit over 1. Het is moeilijk voor de Nederlandse turners... om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Londen. 2. De politie in de grensstreken heeft het door de wietpas erg druk... met de toename van straathandel. Of 3. Over de eindexamens voor middelbare scholieren... die vandaag gestart zijn. Ja, de laatste de eindexamens. eindexamens. Ja, ja, ja, ja. Knikken bij optie 3. 5,5 of hoger was het. Ja. Klopt ja, inderdaad. Ja. Nou, dan kan ik eigenlijk de volgende vraag <laughs> gleich, uh, laten zitten. Want dat was namelijk: okay. wat moet het gemiddelde cijfer ja. zijn dat een scholier voor alle eindexamens haalt? Ja, 5,5. Ja, 5,5 ja. oftewel voldoende. En voorheen was het nog zo dat je nog een onvoldoende kon compenseren met uh, de schoolonderzoeken. Ja. Maar dat kan vanaf dit jaar niet meer. En ze verwachten dat een hoop uh, jongeren daardoor gaan zakken. Nou, kijk, dat was gelijk uh, twee punten in ja, klapje. handig. Goed gedaan. Dan gaan we naar een fragment luisteren en daarbij wil ik graag van jou horen wie er aan het woord is. Ja, ja dat, dat is een fout die politici maken. Ze onderschatten de kiezer, ze onderschatten de intelligentie van de kiezer. Oh, ah hier ja, meneer Ali. Oh, ja, Ali. Het interview gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Het was zondagochtend volgens ja, mij. In de uitzending van Evinek ja. inderdaad. En ze hekel onder meer Geert Wilders die uh, te populistisch problemen benoemt, maar te weinig in oplossingen denkt. Zaterdag was er uh, ook kritiek op Wilders, maar dan vanuit een andere hoek. Een partijleider haalde fel uit naar VVD en het CDA. Hij verwijt de partijen dat ze Nederland als een laboratorium hebben gebruikt... waarin ze konden experimenteren met een gedoogconstructie. Wie is die partijleider? Arie Slob. Van de... ChristenUnie. Precies. Ja, ik kan er geen bonuspunt voor geven. Dat ja, was ook niet te moeilijk. hè? Hij zei het inderdaad op het Partijcongres van, uh, van de ChristenUnie, waar hij in het schild werd gehezen weer als uh, lijsttrekker. Dit is de eerste keer voor hem na de vorige verkiezingen uh, bij André Rauvoet. Nou, hebben We hebben nog één vraag te gaan. Daarin gaan we ook op zoek naar een persoon, in dit geval uit het nieuws. Daar krijg je aanwijzingen voor. Zodra je denkt te weten, zeg stop en dan kun je het goede antwoord geven. Ja. Maar één kans, dus hij moet wel goed zijn. Moet goed, zijn. oké. Okay. Komt ja. Vier. Ik begon dit allemaal als een grap. 3. Tegen kinderen zeg ik pardon. 2. <laughs> ik wil de stekker uit sap trekken. Stop. Tofuk db. Dofik Dibi is inderdaad goed geantwoord. Dat was degene naar wie we op zoek waren. Dat zong al een tijdje rond, hè? Maar ja. uh, Dofik Dibi wil dus lijsttrekker van GroenLinks gaan worden. Ja, en dat uh, tegen kinderen pardon zeggen, dat uh, hij is dus het politieke ja. het generaal pardon wat ja. de kinderen moeten krijgen. En de eerste ook begon allemaal als een grap. Nou goed, dat. Uh, geen toevoeging verder. Uh, volgens mij aardig gescoord, hè? Ja, wat ik, denk, ik, ik, ik hoop het. Volgens mij ja. wel. Het ging best wel goed. Ja, je hebt zeven, een nieuwsfactor van 7. Okay. Dus dat uh, biedt een mooi perspectief ja. om straks de tweede ronde, de snelle ronde, te gaan spelen. En dan gaan we heel veel vragen over het nieuws van dit weekend stellen. Dus neem even je tijd om alles op een rijtje te zetten. Heel goed. En dan gaan we zo meteen door.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 Het asielbeleid moet humaner. Het asielbeleid van Gert Leers... demissionair minister van Immigratie en Asiel... is niet humaan genoeg. Dat vinden 81 lokale CDA-fracties. Ze hebben een brief geschreven aan minister Leers... en aan de 21 leden van het CDA in de Tweede Kamer. En ze hopen dat het CDA... als er binnenkort nieuwe asielwetgeving moet worden aangenomen... voor de zogeheten wortelingswet zal stemmen. Dat betekent dat asielzoekers die lang in procedures zitten... langer dan acht jaar in Nederland mogen blijven. Dat is dat een goed idee... Of werk je daarmee alleen maar meer problemen in de hand? Bijvoorbeeld dat mensen blijven procederen totdat ze zo lang hier zijn dat ze vervolgens in aanmerking kunnen komen voor zo'n verblijfsvergunning. En daarom is de stelling dus waar u op kunt reageren: het asielbeleid moet humaner. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101, dus 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl en twitteren kan met hashtag standpunt. We praten Straks na half twee over met Charles Klaassens. Een hij is CDA-fractievoorzitter in Heerlen en ook initiatiefnemer van de hele brief. Manon Bonenschansker is de kandidaat van vandaag die net een nieuwsfactor van zeven heeft neergezet. En dat is een mooi uitgangspunt om de tweede ronde te gaan ja. spelen. 90 seconden lang ga ik zoveel mogelijk vragen aan jou stellen. En als je het niet weet zeg je pas, dan geef je het goede antwoord en kunnen we snel door naar de volgende. Helemaal goed. Klaar voor? Ja. Succes. Dank je. De nationale nieuwsbrief. Tegen wie protesteerden duizenden Russen met een wandeling door Moskou dit weekend? Poetin. Is goed. Welke partij maakte dit weekend bekend mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen? Het was op Nederland. Is goed. Welke provincie heeft de meest langdurig werklozen? Uh, Zeeland. Limburg. Met wat voor controles heeft de fiscus dit weekend anderhalf miljoen euro opgehaald? Uh, ja, op de, op de autobaan. Uh... Fuik verkeerscontroles ja. hoe heet de Argentijn die de winnende goal maakte voor Manchester City, die het kampioenschap opleverde? Pas Aguero, welke voetbalclub is gisteren gedegradeerd uit de eredivisie? De Graafschap is goed. Naar welke Nederlandse bank gaat de Europese Commissie nieuwe onderzoeken instellen? EG. is goed. Formule 1-coureur Pastor Maldonado werd gisteren, won gisteren de Grand Prix in welk land? Spanje is goed. Bij welk computerbedrijf vertrekt een topman vanwege fouten in zijn cv? Facebook. Ja, hoe is dat? Welke Hollywood-acteur wordt door steeds meer mensen beschuldigd van onzedelijk gedrag? Pas. Hollywood-acteur John Travolta. Ja. Het Nederlandse rechter Ori wordt door wie gevraagd? Pas. Mladic. Welke cabaretier maakt vanavond zijn rentrée op het podium na nou, acht maanden ziekteverlof? Jochem Meijen. Is goed, wie was afgelopen week coach van de hockeyers van Bloemendaal? Eh... Uh... Pas. Floris Jan De 18-jarige Dana de Vries werd vrijdag uit de trein gezet omdat ze geen kaartje had gekocht voor wat voor soort bagage. Cello. Is goed. Welke voetballer verreldt met pijn in zijn hart AC Milan voor PSV? Van Bommel. Is goed. In welk land werd één jaar Occup Occupy gevierd samen met een demonstratie tegen bezuinigingen? Spanje. maar Weer niet. Spanje. Is klopt dat generaal Archie Lam is opgepakt? In welk leger dient hij? Uh, ja, het leger van, weet uh, die man, dus ja pas. Nu zeggen. Weet ah, niet. Jammer. Ja. Het leger van Joseph uh, Koning. Ja. Of het leger van de Heer. Ja. Ja, hoor. Op hoeveel zijn wij geëindigd? Tien goede vragen. Maar, nou, dus niet, uh, niet heel slecht. Dat vermenigen wij met een nieuwsfactor van 7. kom je op 70 punten. Dat is altijd zo'n ja. grens: van, ga je het ermee redden ja. of niet? Ja, twijfelen. Goed, achter. vrijdag weten we het. Ja, spannend. Mag ik jou danken, Manon, voor het meespelen in ieder geval aan de quiz en succes wensen met de verkoudheid? Ja, dank je. Wie <laughs> tot het eind van deze week. <laughs> wij Die zijn doen kort over één weer met het tweede deel van lunch. Nu eerst het laatste nieuws. Tot zo.